Start. Met het NOS de politie in Brabant heeft in een sloot bij Etteleur opnieuw menselijke resten gevonden. Zaterdag werden ook al menselijke resten ontdekt. Dat gebeurde nadat een wandelaar de politie had getipt. Daarop werd besloten de sloot, waar de menselijke resten waren aangetroffen, droog te leggen. Vanmorgen gingen politie en brandweer in alle vroegte aan het werk. Daarbij zijn speurhonden ingezet en zijn opnieuw stoffelijke resten gevonden. De menselijke resten worden in een laboratorium onderzocht. Volgens het OM gaat het om recente lichaamsdelen, vermoedelijk van één persoon.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 Rusland wil dat Montenegro een referendum houdt over toetreding tot de NAVO. De NAVO-landen hebben Montenegro uitgenodigd om lid te worden. Rusland noemt die uitnodiging een provocatie, die leidt tot verdere ontwrichting in Europa en die schadelijk is voor Rusland. Zaterdag protesteerden in de hoofdstad Podgorica enkele duizenden mensen tegen aansluiting bij de NAVO. Volgens de Russen zitten veel mensen in Montenegro niet op het lidmaatschap te wachten.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 Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. Tegen de avond vanuit het zuidwesten opklaringen en droog. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen bewolkt, af en toe wat zon. En het blijft met 14 graden aan de zachte krant. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A20, hoek van Holland-Gouda. In beide richtingen bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Doorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Gouda.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 Het programma CFM Lunch is uh, gekaapt vandaag. Ja, het programma is gekaapt. Is uh, gekaapt door de vinyljaren. Goed, nou we zijn los. Het, uh, we gaan beginnen. Aan deze vijf uur durende marathon. Tot vijf uur aan toe van de eindejaars top 40 van de classic albums van de vinyljaren. Hartelijk welkom en uh, ik hoop dat u de komende vijf uur aan uw toestel blijft om prachtige muziek te gaan horen. Want dat is een hele mooie lijst. Ja, ja. U heeft uh, massaal gestemd, er is ruim schoots meer gestemd dan vleden jaar. Dus dat is al heel erg leuk. Uh, kampioenstemmen, dat mag ik toch wel even vermelden. De kampioenstemmers uh, waren toch wel uh, Café Laurel en Hordy, daar zijn de meeste stemmen uitgebracht. Dankjewel Ronnie Brouwer. En uh, echt geweldig. Er um, zijn prachtige platen uitgekomen. En uh, we hebben een fantastische nummer 1. Maar dat wordt u pas tegen 5 uur. Dat gaan we natuurlijk nog niet vertellen, wat dat is. We hebben, nou ja, uh, ik ga even gauw nog vertellen hoe het uh, allemaal in zijn werk is gegaan. U heeft natuurlijk, en uh, dat heeft u dus massaal gedaan, uw eigen top 5 kunnen indienen uit de keuzelijst die uh, online stond. Of die in de kroeg ging of waar dan ook. Uh, nummer 1 van uw lijstje kreeg bij ons 5 punten en nummer 5 van uw lijstje kreeg bij ons 1 punt. Nou, zo hebben we dus geteld, geteld, geteld, geteld, geteld. En het is jammer, hè? maar dan moet je op een gegeven moment een beslissing nemen. Dan moet je zeggen van nou ja, oké, okay, alles wat minder dan 3 punten heeft, uh, en dat was in dit geval ook zo, dat, uh, dat komt er niet in. Nee. Want uh, ja, dat is jammer dan. Je moet er ergens een grens trekken. Maar evengoed, hadden we nog een ex-equo op nummer 40. We hadden wel gezegd, als er op nummer 1 twee platen komen... met gelijk aantal punten, dan maken we daar een ex-equo van. En als dat op nummer 40 gebeurt, dan maken we daar ook een ex-equo van. Alle andere platen niet. Gelijke platen, dan gaat het gewoon op alfabetische volgorde. Dat zegt voor de rest niks. Ik bedoel, of je nou 4 of 5 staat, of 6 of 7, dat maakt natuurlijk ook niet uit. Dus uh, zo hebben we dat uh, berekend allemaal... En daar is een hele mooie lijst uit voor te komen. Uh, er zit een andere meneer hier in de studio die uh, mij vandaag uh, met uh, pakket LP's Curve van Beverwijk naar Zandvoort vervoerd heeft. En dat is mijn grote vriend Frank Belich. Goedemiddag, Frank. Ja, hele goede middag allemaal. Ja, hoe gaat het, met je? Ja, uh, buitengewoon. Heel erg veel vrije tijd. Ja. Nog wel, helaas. Nog wel. Maar ja, nou, uh, voor vandaag de rest ben je voor Vandaag ben je ik een rijk man, Ja, vandaag ben je weer vijf uur zoet. Ja, zo is het. <laughs> Frank is uh, samen met Ansela, die is even het nieuws aan het voorbereiden. Want de vaste onderdelen van ZFM Lunch blijven natuurlijk wel. U krijgt straks even goed om half 1, half twee het regio nieuws. U krijgt ook het recept van de week om kwart over 1. Dat doen we ook gewoon. Ja. En voor de rest gaan we gewoon heel veel muziek draaien. Heel veel mooie muziek. En uh, van een grote diversiteit. Dat mogen we ook wel even stellen. Er zit echt van alles in. En we hebben een hele mooie nummer 1. Oh. En die is met overmacht nummer 1 geworden. Dat kan ik ook wel vertellen. Maar voor de rest zeg ik nog niks. Weet je wat we gaan doen? We gaan beginnen. Met nummer 40 op X-Equo. Eigenlijk stond hij dus 41. Maar ja, hij had hetzelfde, punten als, uh, hetzelfde aantal punten als uh, de nummer 40. Dus vandaar, X-Equo op nummer 40. Je zijn de Ja. toch altijd een van mijn uh, favoriete Stones nummers hoor, dit Tumbling Dice uh, afkomstig van het album Exile on Main Street in 1972 uitgekomen fantastische plaat met uh, een dubbele LP overigens uh, als tijd als opvolger van Sticky Fingers en die komen we later nog tegen um, Exile on Main Street was het album en het nummer dat heet Tumbling Dice volgende plaat is Robert Cray uh, Don't Be Afraid of the Dark heet het album. En die kwam dus op X1-quote terecht op nummer 40. Uh, samen dus met de Rolling Stones. En uh, we gaan van dat nummer maar de titelsong rijden, toch? Goed plan, toch? Ja, ja ja, ja, ja. Hartstikke goed. schrik hè Zit je mee te zingen, gaat de microfoon open. Heerlijk. <laughs> Oké, okay, dat was uh, de Robert Cray Band. En uh, nummer 40 dus in onze lijst. En uh, ja, ik zei het al, het is een mooie lijst hoor. En je uh, kunt zien dat we alle, we zijn heel puriteins. We draaien alles, maar dan ook alles van vinyl vandaag. Er is niks uit de computer, alleen het achtergrondmuziekje wat u hoort, dat uh, doen we dan even uit de computer. Eh, want we hebben maar twee grammofoons, we zouden drie moeten hebben, en dat gaat natuurlijk niet. Dus eh, dat doen we dan wel. Maar voor de rest, alle muziek komt echt van vinyl. En dat zal gerust wel betekenen dat je af en toe eens een tikje hoort of een krasje. Ja, dat kan. Het zijn allemaal oude platen, dus weer. Daarom heette het ook. Classic albums. Ik moest wel lachen trouwens, want ik zag van de week van eh, iemand eh, op Facebook een, een, een stuk van Universal eh, Music Legends. En er stond vroeger zeiden ze dat alles beter was. En eh, toen stond er. De... De top 10 van 45 jaar geleden. En toen er stond eronder, welke heeft u hiervan nog in de kast staan? Nou, van de 10, 9. Het enige die ik niet had staan was Corrie en de Rekels. <lacht> ja, dat, ga je ook, dat, dat, dat, dat zet je nog niet in je platenkast? Dat kan niet, dan moet je je doodschamen. Maar <coughs> eh, van alle anderen wel. En er zaten prachtige platen bij hoor. Deja vu en Abraxas en... Uh, Black Sabbath en zo. Nou, mooie plaat allemaal. Uit 1970. Goed, hey, de volgende. Wat is dat? Dat is uh, uh, uit de beroemde film... Saturday Night Fever. In 1978 kwam deze film uit. Met John Travolta in de hoofdrol als Tony Moreno. King of the Dancefloor, zou ik maar zeggen. Het was een dansfilm. een van de eerste. En uh, geproduceerd door Robert Stigwood... Uh, manager van de Bee Gees, grotendeels van de muziek, was ook van de Bee Gees. Heb jij er nog op gedanst, Frank, of niet? Nee, nee, nee, nee. Het was net, net voor mijn tijd. Net voor jou? Ik, ik ben van de Grease-periode. Dat was oh, twee ja. jaar later. Was ja, dat. ja. Of drie jaar later is dat Ja. Oké. Okay. 1978 dus. En uh, John Travolta, later zou hij dus nog... Uh, volgens mij was dat hetzelfde Ja, zo wat, joh, Grease. Nee, Grease was 79. En ik zette uh, ja. The Night Fever. Dat was 77, volgens mij. Ja, ja, ja. In Nederland kwam hij dan in 78. Het liep altijd iets achter. Ja, 80. precies. Zoiets. Maar in ieder geval, de muziek was tijdloos. En het was de, natuurlijk een upgrade van de disco muziek. Die was er al een tijdje. Maar deze disco film deed het natuurlijk helemaal in de goed. Nou, uh, dames en heren. Gooi die stoelen maar aan de kant. En gooi ook die tafels maar aan de kant. Maak de dans voor, vrij, Want hier zijn ze. De Bee Gees. En de nummer heet. You should be dancing. Sorry, ik zit helemaal de verkeerde in te drukken. Ik moet deze hebben. Neemt u mij niet kwalijk. Ja. Dat is hem. One, two, three, four. Meer op het kwee, dat kan niet. The Night Fever. De eerste, denk ik, echt grote dansfilm die er was. Discofilm met muziek van onder andere de Bee Gees, natuurlijk. De Trends, ja, ja. die zaten er ook in. Yvonne ja. Ellman zat erin. Ja. Uh, Walter ja. Murphy zat erin. Ja, ja, ja, ja. Als je nou die uh, dance moves uh, die ze toen maakten... Uh, die heel populair waren, nu maakt in de discotheek op de dansvloer... dan verklaren ze die allemaal voor gek. Ja, hè? Ja. <laughs> dat, dat doet me dan een beetje denken aan die reclame, aan die reclame van die gozer... die die bril koopt. Ja, ja, ja. En ja, ja. <laughs> die dan ja. in spagaat bij die arts regelt. Ja, nou, er is niks mis. mee. ik zie niks <laughs> verkeerds. <Huh? laughs> dat is wel leuk. Oké, okay, uh, wij zitten aan de, hier in Zandvoort, dames en heren. En mocht u het nou leuk vinden... Om eens even bij ons langs te komen om te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. En mocht u de... Ik zie trouwens dat de kerstboom nog niet eens aan. Dus dan moeten we wel even wat aan oh, doen. Even het stekker erin. Ja, ah, de kerstboom moet even de stekker erin natuurlijk. Maar uh, wat ik zeg wel, mocht u het nou leuk vinden, dan uh, mag u gerust even langskomen hoor. We zijn hier tot vijf uur. En uh, er komen straks nog meer mensen. Er komen nog meer uh, mensen ook even een beetje meepresenteren. Mensen komen kijken. Misschien wel gezellig. Vindt u dat ook leuk? Nou, kom dan gewoon langs aan de tolweg Tina in uh, Zandvoort. Dat is heel makkelijk zo makkelijk te vinden. De bus stopt er vlakbij. En uh, wat is meer? Nou, heel gezellig. In twee, ieder geval. Hè? Twee keer links en drie keer rechts. Ja, twee keer links en drie keer rechts. Dat is beter. Ja. Dat is makkelijk. Oké, okay, um, wat wil ik zeggen? Nummer 38. Is dat zo? Ja. Wat zeg je dat mooi? Doe het nog eens? Nummer 38. Nummer 38. Zo, hoe doe je dat? Ja. Dat is een album dat ik eigenlijk uh, hoger had ingeschat, als ik eerlijk ben had ik hoger ingeschat. Op 39. Nee, ik had hem eigenlijk hoger ingeschat in, laat me zeggen, een beetje meer richting top 10. Oh. Want er staat wel een van de, van de, de populairste nummers op van deze, van deze band. Hè, dat het altijd heel hoog in de top 2000 staat. Die trap naar boven. Ja. ja. Nou, dat is de, dit jaar is het uh, nummer wel gezakt trouwens. Hij stond altijd in de top 4, maar daar is hij nu buiten. Ja, ja. Hij staat nu op 5, heb ik begrepen. Ja, uh, ja, dat hebben we net nagekeken geloof ik. Maar dat nummer gaan we niet draaien, hoor. Nee. Want uh, dat hoor je al zo vaak. Dat gaan we niet doen. Ik heb heel iets anders uitgezocht vandaag. Van het album. Ja hoor. Ja, welk album? Op ZFM wordt iedere oude oude platina. Ja, en uh, ja, van dat album wordt uh, Let's Apple in 4. Laten we dat even zeggen. Nummer 38. En daarvan gaan we draaien. Hey Black Dog. Van het album Let's Apple in 4. En uh, dat vinden we terug op uh, nummer 38. In de, in de vinyllijst over 2015. Nummer 38 dus. Maar het is half 1. En uh, de klok is onverbiddelijk. En als het half 1 is. Het nieuws bij Zeer Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, dat klopt. Na diverse juridische procedures heeft burgemeester Meijer... een pand dat dienst deed als hotel voor 30 arbeidsmigranten gesloten. Zandvoort had de exploitant van huis nummer 44... aan de Brede Rode Straat in de badplaats al diverse malen aangeschreven... dat een exploitatievergunning ontbrak... De gemeente wilde die niet verlenen omdat het bestemmingsplan een hotel op deze locatie niet toestaat en omdat de omwonenden klaagden over overlast. Het bedrijf kreeg tweemaal een dwangsom opgelegd om te stoppen met het verstrekken van logies, maar zij gaf daaraan geen gehoor. De exploitant vroeg ook tegen de opgelegde bestuursdwang een voorlopige. ...voorziening bij de rechter aan, maar deze wees het verzoek af. Dit betekent dat de invorderingsmaatregelen van de verbeurde dwangsommen... ...en de toepassing van de bestuursdwang zijn voortgezet en hiermee uitgevoerd. De arbeidsmigranten zijn diverse malen per brief door de gemeente geïnformeerd over de situatie. Inmiddels is het pand leeg en zijn de gasten door de exploitant elders ondergebracht... Aanstaande vrijdag organiseert de VVD een lezing door professor dr. Salomon Kronenberg over het milieu in Beach Club 5. Tijdens deze lezing zal professor dr. Salomon Kronenberg ons meenemen in de actuele milieuproblematiek. Vanaf 7 uur is de ontvangst en om 8 uur vangt de lezing aan. Uh, Kronenberg is schrijver van vele artikelen en boeken over dit dit en uh, over andere onderwerpen. Aan de hand van onderzoek en feiten zal hij uitleggen... dat het meer zin heeft minstens tot het jaar 10.000 terug te kijken... omdat natuurlijke processen zoals klimaatverandering... zeespiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties... in veel grotere tijdschaal fluctueerden... Veelal wordt ons een wereldbeeld geschetst dat de aarde door de mens eraan gaat. Kronenberg ligt, dit, ligt toe waarom dit volgens hem een kleinzielig en antropocentrisch wereldbeeld is... dat geen recht doet aan het feit dat de mens voor de aarde niets meer is... dan een likje verf op, de, op het topje van de Eiffeltoren. De beroemde schrijver Mark Twain zei dit al eens... Vanwege het overlijden van raadslid Willem Wisman... is de gemeenteraadsvergadering die gisteravond gepland stond... verplaatst naar dinsdag 22 december om 8 uur. Tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag blijft de hemel meestal grijs gekleurd... en valt soms wat lichte regen of motregen... Van halverwege de middag wordt het vanuit het uh, westen naar zuidwesten op de meeste plaatsen droog. Maar veel zon zal dit niet opleveren. De temperatuur loopt op naar waarde tussen de 11 en 14 graden bij een aanzeekrachtige tot zuid tot zuidwesten wind. Vanavond is het vrijwel overal droog en de temperatuur zakt nauwelijks. Morgen wordt een uitgesproken lenteachtige dag met veel uh, met Af en toe wordt zon en de temperatuur van 40 graden zou in maart niet meer staan. Tot zover, straks weer. Ja, dat was dan het nieuws. Het prachtige nieuws van van uh, half 1. Half twee komt Ansela terug met een, een update. En kwart over één komt ze nog een keer terug. Met, ja, dat. Ja, met, uh, met het recept. Hè, want we gaan ook nog lekker eten. Mm -hmm. en, die worden, en die worden goed bekeken hoor, die recepten. Want vorige week hebben we bijna een record van 730 gehaald. Geloof ik. Dus uh, dat is uh, echt wel uniek. Ja. Hey, maar we gaan lekker verder met onze lijst. Want we hebben nog heel veel mooie platen. We gaan naar nummer... Uh, 37. Goed zo, Frank. <lacht> ja. Uh, en dat is een lang nummer. Maar dat is wel een van de mooiste nummers van deze plaat, dames en heren. En Frank, jij wist er nog iets over te vertellen? Ja, ja we gaan naar de live uh, versie uh, luisteren... die uh, volgens mij in 1988 uh, in uh, Parijs is opgenomen. Maar uh, het nummer komt eigenlijk van het album Even in the Quietest Moment. En dan weet de kenner dat we het hebben over uh, Supertramp. En het is het laatste nummer van dat album, getiteld Fool's Overture... En het nummer vertelt over de Tweede Wereldoorlog, de positie van Engeland daarin en de lessen die men uit de oorlog heeft getrokken. Naast de eigen songteksten van de band is er onder andere een aantal stukken uit een van de beroemde speeches van Winston Churchill te horen. Dit is Pool's overture van Supertramp. We'll be De vernootnummer is dit toch, dus ongelooflijk. Ruud Ruud, Ruud, Ruud, Ruud. Ik heb de mensen vals ingelicht. Ja, dat hoorde ik al. Ja, ja. ik zei 1988, maar ja, de tijd gaat zo snel. Uh, het, het was natuurlijk uh, ongeveer tien jaar eerder. In 19, 29 november 1979 is dit concert in Parijs gegeven. Ja. En vandaar deze registratie. En het album Breakfast in, uh, uh, nee, Even in the Quietest Moments is uit 1977. Ja. En uh, het was uh, Supertramp. En ik heb ze dit ook zelf nog live zien spelen. Want uh, niet lang daarvoor heb ik Supertramp zelf gezien in, uh, in Ahoy. Geweldige band, uh, dat ook nog eens een keer. Goed, uh, wat gaan we doen? We gaan naar de volgende. En de volgende, dat is Paul McCartney. Ja, en ik heb daar zelf niet zo erg de hand in gehad hoor. Dus, uh, want ik ben natuurlijk wel McCartney-fan. Maar uh, ja, er zijn toch meer mensen die op dit album gestemd hebben. En uh, hij is uh, teruggekomen op nummer 36. Het album uit 1983. Uh, Paul McCartney was toen uh, uh, met twee albums tegelijk bezig. Namelijk Tug of War en Pipes of Peace. Nou, Tug of War hebben we ook gedraaid. Maar die heeft het niet gehaald. Nee, die heeft het niet gehaald. Maar deze heeft het net aan wel gehaald, 36 dus. Pipes of Peace. Van Paul McCartney, geproduceerd door de oude Beatles producer George Martin. Die uh, heeft het album geproduceerd. En van, dit schitterende, van deze schitterende plaat uh, draaien wij het prachtige Pipes of Peace. Dit is Paul McCartney. I light a candle to our love. In love, our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all. Give em all we can till the war. Say? Do you say? Will the human race be run in a day? In a day. Or will someone save this planet we're playing on? Nog steeds naar CFM en uh, het station waar muziek in zit, zou ik bijna zeggen, om maar eens met een oude term uit Veronica tijd te spreken. Dit is Paul McCartney samen, uh, nee, niet samen met, uh, gewoon is een eentje, wel met Linda en uh, een heleboel andere gastmuzikanten. Produceerd door George Martin, maar nou, komt uit 1983 en het heet Pipes of Peace. En die staat op 36. En we gaan nu naar nummer. We gaan naar nummer uh, uh, 35. Ja. Wederom let Zeppelin. In ja. En dat was die andere LP We hebben eerst nummer 4 gehad en nu krijgen we nummer 3 Ja, nummer 3 uit 1970 Wat uh, onder de fans gezien wordt Als een uh, muzikaal keerpunt Van uh, de band Dat klopt want ze gingen een beetje meer de folk -kant op, een beetje de keltische, de keltische Toestanden gingen ze uh, een beetje op en dat is zou, dat, zou dat te maken hebben Met het feit dat ze op een heuveltop In uh, Wales uh, in een uh, uh, huis Daar uh, hebben gezeten waar geen elektriciteit En water was? Ik denk het ik denk het. En dat we toen eigenlijk gewoon in plaats van al die elektronische instrumenten... gewoon de akoestische instrumenten weer eens ontdekten. Dat is trouwens voortgezet op nummer 4. die, die, die ja, stijl. Ja, ja. Maar daar gaan wij niet naar luisteren. Ik heb zelf van dit, dit album één favoriet nummer. En die ga ik dan ook draaien voor u. En dat is de mooiste blues die uh, Led Zeppelin ooit heeft opgenomen. Misschien is het wel de mooiste blues ever. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik vind hem zo verschrikkelijk mooi. En vandaar dat ik hem met plezier ga draaien. Van het Robin, Let's Apple in 3 op 35. Since I've been loving you.